Wij beginnen de zorgerles 241, op de pagina Kuf, Tzadi, Wab, 196. Rasulam, de linker kolom, de regel 20. Kie bet nuk vind je het lezer aan het Op Michaze u 21. Winikret je kreet hey, Geweldig wat hij hey? ons nu vertelt. Een um, stukje van De Boom des Levens. Uh, over René nog. Aan het einde van de vorige les had hij gesproken over leia, dat leia, de voeten van de leia, komen op het hoofd van de rache. En dat is wat hij ons nu gaat verklaren, to toelichten. Twintig. Kiebet noek van jeslole ze hier pin, want ze hier pin heeft twee vrouwen. De eerste is Michaze mala vanaf de chaze en naar boven. 21. Wenikred lea en ze heet Lea. 21. naar de punt. Behet Michaze Ulemata mata. Ik red, rachel. De tweede vrouw is Michaze ule vanaf de chaze naar beneden en ze heet rachel. Kijk nou wat we leren. Dat is wat in de taal van de mens, in de heilige taal, de Torah, zo spreekt van Jacob. Ja, Jacob had deze twee vrouwen. Jacob die de, de, het evenbeeld is van de zerenbin, die heeft, had deze vrouw. Deze twee vrouwen. Hey. En niet dat, uh, dat een persoontje hier op aarde, die dan die twee vrouwen had. Het spreekt geen woord over mens hier op aarde. spreekt alleen ook over het besturingssysteem. En als het hier op aarde was het wel eens een keer gebeurd. Moest het wel gebeuren om het besturingssysteem hier op aarde zich te laten manifesteren. Nou, maar dat moet ons niet interesseren dat... Laat de historici daar zich mee, zich mee bezighouden. Of die traditionele, die het dan, ja, dat Jacob hun fysieke aardsvader uh, was. Het helpt voor geen millimeter, deze kennis. Maar wat wij leren hier, helpt wel. 22. We nemen zo, de Lea. Ha, mastimot, behase de zeer pin, 23. Hen, nogaot, barosh rachel, hou meret, mihase, ule mata, 24, de zeer anpin, punt. 22. We nemt zoot, en het blijkt dus dat de akavim, de leia, dat de hielen, van Leia, die, geëindigd worden, aan de, die geëindigd zijn aan de gazé van de Zeeran, 23, en nog uit, maar Rachel, zij raken, het hoofd van, de, van, de, het hoofd van Rachel, en met het welke Rachel, staat, vanaf de gazé en naar beneden, 24 van de hier aanpien. 24 na de punt. Om Adina Kashya Gu Basium. Uh, 25 Akavim de Leia Hanugaot. Batoh Harosh Rachel. 26. Ulfihach, 1 peulat, Adina, kasia, rak 27. Kenshu Massach, vedin, je holim, legalot, 28. Rak miwa komi cyjuto, ul mata, geweldig, geweldig, wat je zegt, let op. Telkens op de, elke plaats let op wat ik, waar ik uh, jou aandachtig maakt, maak, attent maakt op iets. En dan uh, met een splash van, zag laten we zeggen, van mijn bewoordingen, zoals emotie, ook geestelijke emotie komt. Dat is een punt waarop je moet erg veel aandacht aan schenken, want daarmee samen met dat zo'n splash komt ook een stukje zegening wat ik aantrek van boven, gewoon via mij, omdat ik mij leeg maak van mezelf, en vul, laat mij vullen door uh, het hogere, maak mij beschikbaar daarvoor. En als ik dan zo aan accenten leg op bepaalde punten, juist die accenten, dat zijn de punten die waarop jij... Open moet staan dat jij daarin, daardoor juist die zegen ontvangt, het licht ontvangt enzovoort. Juist die belangrijkste kernpunten, die waar dus naar in de tekst zelf, als het ware, een stroom van licht neerdaalt. Vier. Uh, ja, 24. 24 Na de punt. Om het Adina en het realiteit van de zware Dien, Dus daar waar die zware Dien zich bevindt, hoe besi Jumakawim de dat is waar ligt het dat is aan het einde van de hielen van Lea 25, Hanogaat, Hanogaot, die, welke hielen aanraken, het hoofd van de Rachel, van het hoofd van Rachel. Zie je dat, ik ben geneigd ook om te zeggen, de Rachel, omdat uh, het is niet een mens voor mij, maar een kracht, deze Rachel de Noekwa onder de gezei van de Zerenpien. Want ik zie dat niet, ik zie geen beeld voor mijzelf. Geen uh, associaties met het vrouwtje van uh, Jacob, de aardsmoeder van het Joodse volk enzovoort. Absoluut niet, daarom ben ik ook geneigd om telkens te zeggen de Rachel. Net zoals de partsoef van Noekwa. En dat moet je ook leren op deze manier. Geen mensen zien in het geestelijke wanneer je leert. Geen mensen, geen beelden zien, geen associaties hebben met mensen. Maar naar krachten. Dat is het geestelijke, dat helpt, alleen dat helpt. En niet onze vader Abraham. We zijn erg trots op hem. Wat, wat geeft dit aan de mens? Behalve ellende en um, afgesneden te zijn van de schepper. Loli, Fichag, en daarom, 26, 1, Peolata, Dina, Kashia en daarom, de uitwerking van de zware dien, let op, uh, be, uh, is alleen maar in Rachel. Let op, waarom is het alleen in, in Rachel? Daar is de uitwerking van de zware dien, 27. Keen Geen want geen massaag en geen dien kunnen ont tot onthulling komen, kunnen onthuld zijn, kunnen hun macht, sluit ato, onthuld, onthullen, oftewel zich manifesteren, anders dan, let op 28, vanaf de plaats van zijn, zich van het zich bevinden van deze massagende dien, en naar beneden, dat is het eh, algemene principe, de wet, wat we hebben ook in Thes geleerd, dat Alleen vanaf de plaats daar waar de massag staat en naar beneden, daar is de uitwerking, de werking van die massag en de dien. En niet naar boven. En hier hebben we dat wel, hier hebben we ook precies hetzelfde wat hij ons nu vertelt, dat vanaf dat aan de gezet, daar staat de mal goed. Dus dat is de, dat is de, de massag. En... Dien natuurlijk, daar waar de massag staat, betekent dat die begrenzing is, dat is Dien. En naar beneden, vanaf de gasee naar beneden, is het wel deze Dien, die zware Dien, dat wil zeggen, die heeft zijn uitwerking dus onder, want het staat, deze plaats staat onder de massag. En alleen deze plaats heeft de Dien. Maar boven de gasee is geen Dien. David, daar is alleen maar de, het weerkaatsen van dat licht wat aankomt aan de gazé. En dat is weerkaatsen is boven de gazé. Dus daar zit nog geen gin. 28. Na de. ונפצה שאין נכנן תוינתח בחינת הגניזו נשלמת לבחינת מדריגת אהבה, דרתך, ואירה, תתאין. רק אחר שנמשכת למקום רחל, אינן דרתך ששם פועל הדינה קשיה פן. 28 naar de punt. We nemen het zijn, het bleek dus, dat het aspect van het verstoppen wordt uh, volbracht voltooid bij het aspect van de traptreden van de liefde en de lagere vrees, alleen maar, let op, nadat het zich aan, nadat het aangetrokken wordt, naar de plaats van de Rachel. Rachel. shesham dat daar is de, daar is de werking van de zware ging. Dus, zie je dat, wat blijkt het nu? Dat alleen daar, waar, de, waar Rachel is, dus onder de gezet, daar hebben we deze Volmaakte liefde, daar hebben we dus, en dien, en ahava liefde, en de lagere liefde, en de lagere vrees, die zich dus manifesteert, dat werkelijk, want daar is dat, de vrees, dus daar is werkelijk krachtig, want het is die de zware dien die zich daar manifesteert. Interessant wat hij ons nu vertelt. We hebben ook geleerd, in, zoals, de Torah ons vertelt, zoals de Torah ons vertelt, dat Jacob die uh, hield van, had Rachel lief, maar haatte hadde Wat betekent dat? Dat, en bij Leia herinneren nog ogen, tot de Torah schrijft, beschrijft haar, dat haar ogen waren zwak. Zwak van Gogma. Ja, boven de chassee van de zieranpinebuij chasseedim. Maar, bij, dus alleen maar liefde, nou, en dan de ogen zijn, alleen, als het alleen maar liefde is, dan zijn ogen, die zijn allemaal net als geknipt. Net als geknepen ogen, sorry. Dat is net als, uh, ja, zo zoet en zo aardig, zo lief, maar geen dien. En zonder dien is er geen ware liefde. En dan is het, de manifestatie van de ware zware dien was ook bij Rache. Dus zij was dan de ware noekwa van, van Zerampin of van uh, Jacob waarom, dat zij was op haar eigen plaats, Nukwa is de plaats van Nukwa is Dien, en daar waar dus de Malgoed heerst, Malgoed van de op haar eigen plaats, dat is dan de plaats van onder de Gazé van de Zeer en daarom hield Jacob van haar, ja. daar was onthuld, Gogma was onthuld daar onder de Gazé natuurlijk in de Tijden wanneer zij, wanneer, de, wanneer Rachel Gadloed had. Dan krijgt ze ook gogma. In onze wereld kan je, zou je kunnen zeggen, het verschil tussen een aanhankelijke seksboom, ja, die zijn echt alleen maar, uh, zich, le zich zo opmaakt dat zij zo lief is, zo sexy, zo, en wat hebben we eraan? Het is mooi om te zien, leuk om, is dat iets om, eh, heeft, die, heeft, heeft, heeft, dat, heeft, heeft het zo iets kracht? Het is alleen maar een zoete, een zoete pop, leuk om zo te, te zeggen. Maar een vrouw die gogma heeft, intelligentie. Leuk. Die heeft dan, dat is dan, uh, die heeft een geweldige, speciale uitstraling, diepte enzovoort. En natuurlijk is, zij veel meer heeft van liefde dan in zichzelf, want zij heeft in zichzelf en uh, liefde en dien. En dat is de ware liefde en dat voelt als kracht. En natuurlijk staat ze in heel ander licht dan dat um, zoete, aanhankelijke, uh, uh, op seks gerichte poppetje. Weze, ze katoen. Weze zo meer, Maatwaeendertag de havet jawasha i tabidat erec arec beite te sech. abed 33 pirin ve even u ilanin. Kiota de volgende pachina kuf tzadi zain 107 en 90 Asulam de rechter kolon yes, de eerste de eerste reiken. Haddal de had. Shobemikuma miterum shnigla twee tveikashya. Aita yabasha. Umakom kurba en de Ineja ta die zijn vak, heel erg, en die zijn er Nasta le arets die zijn pirot heel erg, le die ilanot de hainu zes limakom jisshu, klomar ki niglaba bechinat, a hava zeifan veyir ata Ha be shlimut, a la acht veyir a betrin Neigen citrin, aserak, bederch, zé met hol, Hanno am tien weet tovo, shebaabovima alleen kanal. En dat is een geweldig slot. Een geweldig slot bij dit, bij wat hebben we geleerd over die twee? Um, Aspecten van de liefde, zowel boven als beneden. Zowel bij Abou Yima hebben we aan twee kanten uh, liefde en vrees, als beneden bij Yirsut. Uh, we keren terug naar de vorige pagina, 196, de regel 31 na de punt. We zijn zo en dat is wat hij zegt. Probeer volledig te concentreren, jezelf. We zijn zo en dat is wat hij zegt. Tudien Die en dan. Maar, 32, de havet dat datgene wat droogte was, gewoon droge plaats was. I tabiedat, is geworden tot arets land. Akerland. abet Pirin om vruchten te geven. We iwien, dat is ook een ander woord voor vruchten, voor uh, en om bomen daarin te planten. Kiotaha dalet de want die, die letter dalet van het woord echade. Ja, dus dan refereert die dan opeens die nu direct, direct naar de naar die Kriyat shma, naar het uh, Hoor Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, het laatste woord en dat is de letter Dalet die met een groot, groot, als een grote letter wordt geschreven. Die Ota had Dalet de Echad, want die letter Dalet van, de volgende pagina, de eerste regelrechter Kolom Basulam, deze let, de let, de, de letter dalet van het woord echad 1. Ze hebben me koma, ze koma, die op haar plaats is. Meterem, ze negla, let op, let op, die op haar plaats staat. Meterem, ze negla, die nakasje alvorens, de zware dien werd onthuld. Twee. Ga was, uitgedroogd, was droogte, alleen maar droogte. Dus een plaats die droog is zonder, uh, zonder leven. Of om een en een plaats van ruïnes, of een plaats van uh, droogte, uitgedroogde, uitgemergelde plaats. dat die niet Geschikt is voor een nederzetting, voor het leven daar. neemt ta, dat die zie hier dat het nieuw, en is het nieuw nadat zij, nadat het nieuw de wak werd, de zes onderste werden aangetrokken na, door, de, door Rachel. De regel 4, Dus de zerampin nu gaf die zes, zes uiteinden aan Rachel. Daardoor, welke zes, welke Rachel is, shemi de welke Rachel is, vanaf de chazé naar beneden, onder en naar beneden van de zerampin. Dat nu zij dat ontving, Rachel naast alaards, zij is geworden tot het land, tot de akkerland? Vijf, Moetia Pirot, die vruchten voortbrengt, die, die geschikt is voor het planten, daarin, uh, planten van de bomen. Ja, en dat wil zeggen, zes lemakom jishuv, zes lemakom jishuv, klommer. dat wil zeggen, zij is nu geschikt voor een plaats, voor de plaats, om een plaats te worden van Jezus van nederzetting. Dus daar kan al leven uh, uh, gaan uh, borrel, borrel, als het ware. Leven kan opkomen daar op deze plaats. Klomaar, dat wil zeggen. Kinje dat genadahavah. En nu, geweldig wat hij zegt. Wat betekent dat? Dat wil zeggen dat. In haar is nieuw onthuld. De lagere liefde en vrees in volmaaktheid. Hama die aanvult. De hoogere liefde en acht, de regel acht, en vrees. Schut die he hierarchie dat daardoor zal de liefde zijn van twee kanten, de regel negen. Asheraq baderig zet, dat alleen op deze manier, met galek hola wordt onthuld al het aangename, tien en al het goede die er zijn in de hoge Abba en Ima, zoals boven gezegd werd. De regel elf. Duidelijk. En dat hebben we, uh, uh, de Abawiyma, de hoge Abawiyma, hebben we altijd in onszelf. In elke toestand hebben we die hoge Abawiyma. In elke toestand hebben we de Yisut. Hoe? Wat is Abawiyma en Yisut samen? Dat is de sfera Bina, als we gewoon uh, elke toestand van ons uh, uh, uh, bekeken als potentiële tiensfeer, dan is de sfera, let op wat ik zeg, de sfera binnen, in de zin van het niveau van een partsoef van binnen, dat is aboima in mijn toestand, in onze toestand, elke willekeurige toestand van tiensfeer. En dan een derde van de bina. Maar dan goed opletten, om geen fout te maken, dat het kli bina is. Want dan is het, dat is het niet. Duidelijk, het is het niveau van de bina. Dus het is eigenlijk uh, veel lager, dat is dan wanneer je komt tot die jesot. Dan is het een toestand van de, dat je komt tot Abba en Ima. De bovenste, het bovenste gedeelte van de jesod, als Zodra we komen dan in onze toestand van Tinsferot, willekeurig, doet er een welke. Komen we tot de een derde, 1 dus bovenste gar van de Jesod, Dan komen we eigenlijk tot onze, tot onze Abba en Ima van onze kilim, die dan overeenkomen, en die putten dan het licht van de hoger abo in ima. Duidelijk. Het doet er niet toe op, welke, op welk niveau we zelf staan. We kunnen putten dan bijvoorbeeld van abo in ima van de wereld asia. Dat is onze kracht. We kunnen niet verder. We kunnen niet hoger. Oké. Okay. Dan toch... Abo en Ima van de Esrija, die zijn ook verbonden met Abo en Ima van Yitzera, Bria en Yatzilut. Dus zij gaan ook ontvangen op hun beurt van die, tot eh, die Abo en Ima van de Yatzilut. En dat gaat ook indirect, maar toch wel stralen ook naar mij of naar jou, wanneer jij bereikt, het je uh, een derde van de jesuit boven, uh, dus uh, in mijn kilim. Dat is het niveau van die Abba en imo. En wanneer je dat bereikt, dan betekent dat jij op dat moment en liefde heeft en de ware liefde heeft op dat moment. Dan kan je ervaren de ware liefde. Dan heb je een vrees en liefde, want wanneer jij komt tot de jirsut, dan heb je alleen maar nog vrees. Maar wanneer je komt tot abe en ima, en dat is dan tot een, de gaar, tot de, gar, tot de, de bovenste gedeelte, drie, drie bovenste van de jouw sodde, dan heb je de volmaakte liefde bereikt. Nou, aan wie, zeg maar, mij aan wie, van wie hangt het af, het ontvangen of niet, van eh, de ware liefde? En samen met de ware liefde is ontvangen eh, al het licht, al het goede, wat, al het aangename en al het goede wat hij zegt van de hoge maar alleen van jou, van iemand anders. En ook te weten, als je het niet doet, als je het niet ontvangt, als je het niet tot stand kan brengen, alleen, te weten alleen aan jou en aan niemand anders, aan niets anders. Alles is gegeven aan de mens. Nou, maar jij moet het doen. Niemand kan het voor jou doen. Duidelijk. Niemand. Hij kan het niet overdragen aan, aan jouw leraar, aan... Aan uh, maatschappij, of wie dan ook, aan, uh, aan een of een andere, uh, weet ik veel, uh, iemand anders dat laat hem dat voor jou, dat uh, bidden, of weet ik veel, van alle andere comedieën, religieuze comedieën. Alleen jij, en niemand anders. Regel 11. Deze is een oorlog. Dichtiv, is een oorlog. Deze is een oorlog. Deze is een oorlog. Deze is een hier gebruik je, geloof ik, al, wat hebben we niet geleerd nog. Hij gebruikt nu de woorden van het begin van de nieuwe, ja, van de nieuwe res, re, zijn. Wat doet hij toe? We gaan het straks ook leren. Maar hij alvast verbindt waarschijnlijk dat die, die, wat we hebben geleerd met de nieuwe od. Hij weet waarom je dat doet, hoewel, voor ons misschien is het vreemd, we hebben ook deze oot niet gelezen. Maar hij weet wat hij doet. de Regel 11 We zeggen dat is wat hij zegt in de nieuwe oot. die straks in de regel straks zullen we dat doen na regel 22. Dus alleen wanneer we afmaken deze oot. Zullen we naar boven gaan naar de eerste regel van de van En daar is de oot res zijn. Maar hij zegt het alvast. We zijn schoen, en dat is wat hij zo over Wij nu, en dat wil zeggen, dichtief, omdat het is geschreven in de Torah. In, dat, in de scheppingsdaad. Wij kregen Elohim, Lejabasho arets en Elohim noemde het de droogte, noemde hij aard, uh, het land, de, de plaats, die, die, de, de grond, die eruit kwam na het scheiden van de wateren, hogere wateren, lagere wateren. Kwam die droogte, droge, levenloze, als het ware, het, de, de aarde, die nog niets voortge, voortgebracht had. En dan, Helekim noemde deze droge plaats noemde hij aards, eh, land, of het land dat al als akkerland is. Waar hoe je goede deletate, hij zegt, de zoger zegt, door die lagere eenheid. Zie je dat dit alles gaat over het geestelijke, over, de geestelijke, over het geestelijke werk wat de mens doet, daarmee dat hij dat zich daarmee door de Torah brengt in overeenkomst met naar eigenschappen, met het hogere, zie je dat wat hij zegt ons, wat betekent dat, waardoor is hij geworden, dat die droogte, droge aarde is het geworden, tot de aarde van de akkerland, maar hoe je goede de taten, door die eenheid van beneden, door die sma wat wij ook zeggen, Sma Israël, en die daardoor die daarna zegt men dan, Baruch Shem, Kod Malchut Dus gezegend is zijn, je nee, nog dat wat, ze, wat men fluisterend zegt daardoor. Dat is de lagere, die eenheid dat men bereikt daardoor, bereikt men dus die eenheid. Die lagere, dus de zoon die bereikt deze eenheid. Dat is wat hij zegt dus ook. Maar je goede deletaten door die eenheid van beneden dertien, Ara, het land, Rava, uh, de wens, dezelfde, dezelfde zie je, Ara en Rava, raav, de wens, zoals Razon, de wens, en Arets, is dezelfde, uh, van dezelfde, van dezelfde, stam. En ook in het... Dat hier is het in Aramees. Zie je, 13 in het Aramees. Ara is het in het Aramees land. En Rava is in het Aramees wens. Zie je, precies dezelfde dingen. Ergens daar staat het... Uh, maar het is precies hetzelfde woord. Dus het land of Wens wordt volmaakt, Kedak jaud naar behoren, Dertien nadepunt. Arec hi, fertien mila'schon ratzoon, Weze schaumer, a-katof. Weikreilokim, fayftien le Shehim het bechinat had dalet, dee had. Zestin. Eil hanukwad de ziranpin, lešet sitrin šila, shesham zeifentin kwar megula, pylat hadina kaxja. We aze had dalet achtin shayeta Aja pasha, we kurba. Nasta Banukwa de Ziran Pien 19. De hij herhaalt het, hier is misschien een fout, twee keer de Ziran Pien. eh, zivugaimo. Neegentina de koma lefkinat. Arec moetsia twintach pirot Umakom makom yishuv. O kara lukim, le'yabasha eenen twintach Arec. Raava shalim kedak ayaud kiniglaba glaba twintwintach shalem Karaui, de aino rehimo Shalim. Uh, de reichel uh, dertin nadipend. De en je gaat je ontzettend leghen. Aards, dat ah, that land, dus dat de, de droge, het droge, het droge is geworden tot het droge, soms zeg ik, de droogte is niet goed, het droge is geworden tot het land, tot het akkerland, het akkerland. En dan gaat hij dat ons uh, uitleggen. Aret, dat akkerland, inelation, ratzon, dat komt van het woord ratzon, van het, van het woord we, van, voor, wat ratzon betekent wens, van dezelfde, dezelfde stam, zie, arets is het, alf. kan je dan wegdoen, alf is niet echt uh, uh, de letter die behoort bij de stam, maar dan zadi en hier ook ratzon is ook zadi. dus arets, het land is van het, van, komt van de stam van het woord ratzon, wens, 14 we zeggen en dat is wat het heilige schrift zegt, Wei krei Lokim le Yabasha aretz, en Lokim noemde het droge arts land vijftien. Shehim shich et dalit dalet dat wat hij, wat, wat deed hij? Dat hij aantrok, dat hij had aangetrokken het aspect van de letter dalet van het woord echade, dus naar krachten. Hij had aangetrokken het aspect van de letter Dalet van het woord Echad. Zoals in de Shmaa Israel mens doet uh, zestien. El de zeiren pin, naar de nukwa van de zeiren pin. Lechet citrin shela, naar zes, haar, kanten. Ja, zes, ze heeft ook zes. En daar zijn ook dan zes woorden, Baruch Shem, Quod Malchutol, de Olam, wat heet, ja, gezegend, is de naam, enzovoort, van glorie, van zijn koninkrijk, voor altijd en eeuwig. Shesham, dat daar, kwam Megula, dat daar is al onthuld, zeventien, Peolata di Nakasha, dat daar, bij de Nukwa, bij de, bij de Rachel, onder de Hazee van de Zeiran daar is het al onthuld, de werking van de Dinakashie, van de zware Din. Was had Dalet Shaita Yabasha, en dan is die letter Dalet, oftewel die Nukwa die onder de Hazee van Zeiran is. 18. Shaita, ja, die droog was, weghoorba en uitgedroogd, uitgemergeld en geruineerd als het ware. Naast de benoekwa de Zieran zij is geworden tot de noekwa van de Zieran Pin, alledé zivogaimo, door de zivug met hem, dus één keer. Dus hier aan Pien moet je weghalen, of aan het einde van de regel 18, of die, het laatste woord, of aan het begin van de regel 19, het, het eerste woord. Dus het wordt gewoon dubbel, is dubbel geschreven. De genade en die is geworden dus tot het aspect van Aretz, het land die, het land dat vruchten voortbrengt, 20. omakom Jeshoff in de plaats voor van Jeshoff van nederzetting dus daar is een zetelplaats voor het leven, dan kan men leven uh, aantreffen en daardoor aan deze noemde Elohim noemde het droge noemde hij Aard, het land 21. En de zoger, nog een keer de zoger, dat aanduidt, Rawashalim de wens die volmaakt is naar behoren. Het gaat om niet, om niet, het gaat niet om dat fysieke land, weet ik veel, van waar dan ook. Aarde, ja, echte aarde. Het gaat om, om het uh, om de wens van de mens, die het ontwikkelen, zich ontwikkelen van de wens van de mens, de wens die als droge kan zijn en de wens die van de mens, die kan als het ware bruisen van het leven, van vruchten geven, bomen laten inplanten. Ja, maar het kan ook een wens zijn van een zombie. Duidelijk. Er zijn lopen overdag allerlei lui op straat. Duidelijk. Allemaal zijn, we, hebben wij we allemaal dezelfde rechten. Allemaal zijn wij gelijk voor de wet. En het is geweldig. Maar van binnen, de ene is zombie echt helemaal uitgedroogd is, net zoals wat we leren hier, zijn wens is uitgedroogd is, bevindt zich op het niveau van, wat hij zei, eh, van Jabasha, van het droge, en de ander leeft op dezelfde, op dezelfde moment, op dezelfde moment leeft in het arts. zijn wens is levend, bruisend, eh, Ademend, dat is wat hij zegt, geeft vruchten. Hij is de plaats van Jezus, plaats van nederzetting, betekent leven daar is. 21 na de koma. barat baratzone, shalem karooi, want waarom? Omdat in haar, in dat land, in het land, oftewel in de wens van de mens, parallel die is onthuld de wens, de volmaakte wens naar behoren. Dat wil zeggen, regimo, shalim, dat wil zeggen, de volmaakte liefde. Zie je, daar gaat het om, om zijn wens, betekent het innerlijk van de mens, te brengen naar deze volmaakte liefde, waar hij zegt, waarbij in jouw tien verrood, uh, zoveel boven als beneden de volmaakte liefde is. En dat kan alleen jijzelf kan het doen. Jijzelf, elke mens kan dat van zombie, van iemand die gewoon leeg loopt, dood, als het ware innerlijk dood is, uh, die kan van zichzelf aards maken. Van binnen wordt het, wordt het sappig. Sappigheid uh, gaat aanroepen, opwekken, regen van boven. Regen van uh, zegeningen. Uh, licht komt van boven in hem, en maakt hem uh, vruchtbaar. Juist door wat, wat je leert hier, daar kan je alles veranderen in jezelf, Alle minuut wanneer jij dat wil, onafhankelijk van wat er gebeurt aan jou, aan wat dan ook aan de wereld, jij bent alleen de Schepper van je eigen toestanden. En jij kan zelf scheppen in jezelf deze regie Shalim, deze volmaakte liefde. Wij gaan naar boven, naar de regel 1 van de tekst. Van de Zogartekst zo zelf. Ot res zijn. Res zijn is razen. Komt van het woord razen. Komt van het woord uh, geheim. Hij heeft een wortel van het woord geheim. Eén naar de punt. Een so ein zijn od resh zijn Wij nu diktiv we krai lokim le yabaša arets regel 1 um, um, zijn Interessant is dat ooit dat is res zijn, dat is ras, betekent geheim. En wat is geheim? Wat is het geheim? Geheim, let op, is het woord oor. Ras is de gematria 207. En de zogenaamd ergens op een bepaalde plaats... Laat ons weten dat ras geheim betekent niets anders dan oor. Oftewel eh, drie letters Alef, waw en resh. Alef, waw en Res heeft gematria 200, 207. Dus dan zien wij wat betekent geheim. Geheim is niets anders dan het licht oor, het licht kochma. De regel 1. Waino. En dat wil zeggen, dichtief, omdat dit geschreven staat in de Torah, waar ik rai lokim leja baas, En lokim noemde het droge aards land. 1. Na de punt. Bahahu Yehuda Dilitata 2. Ara A. Ravava Sharing Kedaka Yahood. En de Soger ons toelicht hoe El Elokim heeft dat gedaan. Veranderde het droge in het land, sappige land, vruchtbare land. Bahou je goede deletate door die lagere eenheid, eenheid beneden. De regel 2: Ara, het land. Ravashalim, dat is de volmaakte wens. Kedaka je goed naar behoren. 2: Nadepunt. Waar Kitov, Kitov, trei zimne, gade, jehoedai la'a, drie, we gade, jehoedai, tata'a. Welda en daarom, Kitov is het geschreven twee keer op deze dag, op die dag van de schepping, werd geschreven, werd gezegd, twee keer, en het was goed, en Hashem heeft het goed bevonden. En Hashem kijkt, en ziet, het is goed. En daar staat het twee keer. Waarom is het twee keer, staat het bij één in dezelfde dag, twee keer, dat Hashem zei, en het is goed. En dat is wat geschreven staat, wat hij zegt ons nu. Twee keer staat het, want het is goed, het is goed, twee keer staat het in de Torah. Waarom? Ga die goede de ene is voor de hoge je voor de hoge eenheid, de regel drie. Ga die goede tata, en de tweede keer is, die staat het voor, het is goed voor de twee, voor de lagere eenheid. Daarom is het twee keer, staat het op deze dag, uh, en dat is goed, omdat het goed is, dat, dat is goed. Drie, na de punt. Kiewaan de jit agit batrin setrin, Mikan olegal a, te de 4 arets vier desha punt kiwaande het achit betrin, citrin, o aangezien het uh, aangehecht was, eenheid is verkregen, in de, door in twee kanten, van twee kanten, mikano hala, vanaf hier en verder, in de scheppingsdaad, staat geschreven, Laat de aarde allerlei grazen, grassen, grazen voortbrengen. Gewassen, grazen, gewassen voortbrengen. Vier. Vier naar de punt. Ik da ken het, abet, pirin, we even ke je jehoud. Wat betekent dat? Dat Hashem dan zei: laat gras. Laat, de, aard, laat, het aard, laat de, de aarde, of de, het, het land, de grazen of gewassen voortbrengen. Wat betekent dat? Ik herken het alleen maar dat dat land, oftewel de aarde, die werd opgemaakt, gecorrigeerd, opgemaakt, op, zodat die, zodat het, eh, uh, vruchten kon voortbrengen, maken letterlijk, naar behoren, punt. Kijk ja, waar zoger, waar spreekt zoger over? Over elke toestand van ons. De zoger spreekt van mijn ziel, en van jouw ziel. Op welke manier moet je dan, eh, wat je moet doen met jouw, maar goed, die eigenlijk in normaar, normale, op haar normale plaats is, het Maar goed, is het is gezinsumeerd, zum, zum, ja, het is uh, het drogen. En op welke manier brengen wij leven daarin, en dat het sappig wordt, dat het vruchtbaar wordt. En niet een verhaal over hoe de wereld was ontstaan, of allerlei andere interpretaties, of die anderen die dan zeggen dat het is een geschiedenis van het volk Israël, of het jodendom, of iets aan allerlei andere uh, verhalen die absoluut niet helpen de mens. Let op. Wij gaan naar beneden, naar... Ha, de rechterkolom de regel 23: de referentie van de oud-raze resh zijn. We gaan dichtief. We ekra, we naar de punt. We nu 24. schikat krailo Kimla ik krijgen lokim yabasha arets, en dat wil zeggen dat het, omdat het geschreven staat. We krijgen lokim jabasha yabasha arets en lokim noemde het droge het droge land, het droge noemde hij land. Punt. 25 Belo To, Hijhut, Schelle Mata, Vabashkamlo, Schena arits zesentwintig, Arez, Scheradzon, son, Shalem, En Juda ashlak well in Hasulam voegt wat woorden toe, om dat vloeiend te maken, want om het Heel te maken, die vertaling, want de taal van de zoger, het Aramees van de zoger, is zeer laconiek, zeer uh, beknopt. En daarom, hij voegt wel toe dingen, niet alleen, uh, voegt de extra woorden erbij om het uh, duidelijk toe te lichten. 24 na de punt. Hoe po to a goed, dat dat is, door die, door die eenheid beneden, ja, in de mal goed. Zoals so het, zie, dat zegt hij dan 25, eh, na de punt, na de komen, doet hij dat beskamlo, zegt hij. Door die beskamlo, door die zes woorden van, eh, Onderste rei van zes woorden van de Shema Israël, van Hor o Israël, die Baruch Shem Quot Malchuto Leulam Waed, die zes woorden die dus men zachtjes uitspreekt, om daar komt dus die zes, zeer een pin levert aan haar daardoor, em, die zes uiteinden waardoor zij wordt tot arts tot het vruchtbaar land. Genazet 26, Aretz, dat zij woord daardoor Aretz, het land, land. Shehu Ratzon, Shalem, Karaoei, dat dat is Aretz, is natuurlijk wat hij had gezegd, komt van hetzelfde woord, de stam van Ratzon, de wens. Dat dat is de volmaakte wens, naar behoren. Zie je hoe, wat de Torah spreekt, waar de Torah over spreekt, en waar de Zoger spreekt erover, en dat is allemaal hetzelfde, allemaal alleen in verschillende talen, maar dat is precies hetzelfde, de Torah spreekt van Aretz, van en dat is dan, uh, dezelfde stam als de wens, de, de Torah spreekt alleen maar van de wens, de wens, dus dat betekent, die malgoed in haar verhouding tot zeer en pie, 26 naar de punt. Ki arets, hi, 27, lasjon, ratzon, punt, hij gaat ons ook weer dat toelichten, want het woord arets, land, of aarde, of grond, allemaal synoniemen is uh, het woord voor is, heeft dezelfde stam als ration, wens. En ration, natuurlijk, wat is ration, de wens? Wat is de volledige wens? Dat is de vierde, het vierde stadium. Dat is, eh, ration wordt genoemd, de wens wordt genoemd, natuurlijk, de Mal goed is de wens. Want alle overige negens, vier zijn alleen maar eigenschappen, eigenschappen van Hashem. Is an, of stadia van het stadia in het uh, vormen van uh, de wens, maar de ware wens, dat is alleen maar het vierde stadium, helemaal goed. En die wordt genoemd Aards Land, ja, omdat die laagste, dat laagste is van in het heilige land, aarde. En er is dus ook wens, ratzon. Het vierde stadium van de wens. De volgroeide wens. 27. Welken ken katuwe. Kitove, kitove, stee, achtentwintig, pa Echad le elion. We echad le Dachton, punt. 26. Nee, sorry, 27. Naar de punt. Welke? En daarom is het geschreven. Tweemaal. Kitof. Want het is goed. Ik zie, het is goed. Want het is goed. Staat. Geschreven. Twee keer. Step keer. Twee keer. 28. En gaat le hier goed. De ene keer. Is het goed. het staat voor. De hoge eenheid. En een andere keer is het, je goed toch voor staat voor de lagere eenheid. Daarom is het, twee keer staat het, goed, want het is goed. En zie, het is goed. Nergens kan je dat horen. Geen enkel commentaar zal je dat geven. Ga over de hele wereld, niemand zal je dat geven. Joden weten dat niet, laat staan, Goïm. Ja, Goïm, Joden hebben de Torah ontvangen natuurlijk. Wie weet, wie kent de Torah meer dichterbij of dan, dan Joden? Niemand natuurlijk. Oh, zij weten ook niets. Maar bedoel, in ieder geval, zij hebben de, het is, het, het zit eigenlijk, bij elke Jood zit het gewoon in zijn vingers dat ze dat niet weten, dat ze allemaal zich bezighouden met met onzin dat is iets anders. Hey. Kie nee kon het winter. Kie wansche niet dag dag amal goed bis te bis nee het zodat dim. de linker kolom die eerste regel de zeer aan aanpint, bovak shela, a. En nee, micaan, ulahal a. De, de rechterkolom, arets, twee De rechter kolom, de regel 29. Kivan ze niet ach daar, omdat die malgoed heeft zich uh, verenigd, aangegrepen, een is geworden. besteat ze dat dien? Aan twee kanten bewak de linkerkolom, de eerste regel, de zeer aan de wak van de zeer en, en aan haar eigen wak is zij nu aangegrepen. Aan, aan in Remy Kanul Halazi hier vanaf nu en verder, van nu en verder, staat geschreven in, tora, in het Torah, in de Shaharis, dash dash Laat het land, of de grond, uh, gewassen en grassen, gewassen voortbrengen. Punt 2 naar de punt. Ki ni tak na waavim karaui, want zij is dan ingesteld, opgemaakt, om vruchten, Voort te brengen naar behoren. Ga over de hele wereld. Probeer ergens iets te vinden wat uh, op het leren van de zoger zoiets lijken en vind nergens nergens in de wereld. Nergens in de wereld vind je dat op deze manier dat wij zoals wij dat leren. Uh, op een waarlijke manier, op manier, de manier dat het helpt, waardoor eh, de transformaties plaatsvinden van onze kilim, van het eh, ontvangen voor zichzelf in het de eeuwige, naar de eeuwige kant draait het om, naar het geven, waardoor dus de wonderen plaatsvinden binnen ons, als we het goed doen. Als we alleen maar zelfs luisteren daaraan, dan zijn we al verbonden met de schina door het leren van de zoger En dat vind je nergens, nergens op de hele aarde. En dat is geweldig dat dit aan ons en de regel vier. Pierush. De uitleg. Vier. Na de punt. Yehuda. דקריאת שמה שהוא בשט סיטרן רב רב זס עליים דעבו ואימא המתבהר בכתוב ייקבו המיים זה ומתחת השמיים אל מקום אחד אשר ייחוד נאחת זה ממשיך האור Zo'n je vra bijom er rechon, bijom beter te zeggen, me schet negen citrin, de aboehima alaien, el wak de zeer en pin kanal, punt. Vier, Jehuda ila'a, de hoge eenheid, I know that will say him. who the Einheit <speaking> van, let up, de Sheet, Taivin, the Kriyat Shema van the Zes Worden van the Kriyat Shema van het <Hebrew> Zechem van the Shema that is, that bovenste rei Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echa. Shehu shit, sit dat that is, door Zes kanten. Ravravin door de door de zes kanten van de hoge Abujima, Amit Bekatu, -ba zoals het in, de, in het uh, vers uitgelegd is, in het vers uit de Torah, ik wou laat de wateren vloeien, samen komen, vloeien. Zeven, met agatashamayim, van onder de hemel, en makom echad let op, naar één plaats. Dat is het woord echad, samenvloeien van alle krachten, bij zeggen van de schmade eenheid, waardoor verkregen wordt. jij goed zei, waarbij dus deze eenheid acht oor trekt, het licht aan, welke licht geschapen werd op de eerste dag, beschiet Citrin van zes uiteinden, zes kanten, de regel negen, van de hoge Yima naar de zes uiteinden van de ziran kanaal zoals boven gezegd. 9. Na de punt. We zehu, kitov, harishon, anemar, ba yom, Gimel de ma Goed kijken wat hij zegt ons. Let op. We zehu, en dat is wat hij zegt, kitov, dat is zoals in de Torah gezegd wordt. En Hashem zag dat kitov, en dat dit goed is. En dat is de eerste keer. Wat in de Tora staat geschreven, de eerste keer dat het, het is goed, dus die, die, die hoge eenheid, wat we hebben geleerd van de aboe, hoger aboehima, wat dat gezegd werd, op de derde dag van de scheppingsdaad. Ja, op deze derde dag was het twee keer gezegd, Kitov, dat het goed is. En dat is de eerste keer, de hoge eenheid. Rechel elf. We houdt het aan. Je houdt de shet twaalf de baruch shem kwod malhutto leulam vaet. Dertin 12. had had midbaer bakatuv, Tidisha ha-arets desha zeifentin ve ki be-wag de-nukwa nas ta-ha-yabasha le-behind ad-achtin ar-ets she mo-tsiya p'irot. Wa-la-yichud as-e-shel ne-ichentin wag de nukwa nas ta ha yabasha pa-am ne ichentin nukwa ne mar pa ja Punt. We trekken op naar boven, naar de regel 9, nee, naar de regel 11. We houden Tataa en de lagere eenheid. Ga je nu dat wil zeggen, je goed de zet even de eenheid van zes woorden, van, ja, die afgekort worden, herinner je afgekort zijn, herinner je herinne wat hij zei, Baskamlo, die afkorting van Baskamlo, naar de eerste letter van elk woord, dus de onderste rei van de Shema Israël, Baruch Shem, dan zeg dat, die zes, die zes woorden zijn van Baruch, twaalf. Shem, gezegend, Shem, naam, kavod, glorie, malchuto, van zijn koninkrijk, leulam, voor, voor altijd, wij en eeuwig. Dertien. Shehu, ha-shlamata daledecha, dat, dat is het. Uh, voltooien, volbrengen, volmaakt maken, aanvullen, van de letter Dalit van het woord Echade, zijn Las welke Dalet, van het woord Echade, heeft, uh, haar volmaaktheid, alleen maar, uh, kan helemaal geen volmaaktheid krijgen, anders dan, door zes kanten van de noekwa van de Sierampin. Duidelijk, de noekwa van de Sierampin geeft dus aan deze, aan, uh, eraan, aan de malgoed zelf geeft de, deze uh, zes uiteinden. Zie je, zie je hoe dat zit? Niet, voor, niet, niet hoe zeg je dat... Uh, uh, steeds kijken, kijk, de nukwa van de Pin bestaat, en bestaat ook de nukwa op haar eigen plaats. Duidelijk, zoals de nukwa van, um, van de ware nukwa van de Zierampin, zoals die onder de gaza is, Rachel, dat is de ware nukwa. Maar pin heeft ook zijn eigen nukwa net zoals een man, elke man heeft ook zijn mannelijk en vrouwelijk. Zo is het ook, aan door, door welk aspect geeft Zeranpien uh, zijn mogen bijvoorbeeld aan de noek, natuurlijk door zijn vrouwelijke kant. Ja, door zijn linkerkant geeft hij dan aan de noek, een overeenkomst naar eigenschap. Dat is wat hij zegt, dat, dat die, kan, geen, op geen andere manier kan het ontvangen van die zes uiteinden, anders dan door de uh, de zes woorden van de zes kanten van de Noeco van de Zeran Pim, zoals boven gezegd werd. Vijftien. Je zei, mit beier. Dat is uitgelegd, dat wordt uitgelegd in het vers van de Torah, waar je Lokim le Aretz. En Elohim noemde zeventien het droge land. Uwakatoef, en ook in het, wordt ook uitgelegd ook in het vers: Ted Shahares, Desha, laat het land, het, de grond, de aarde, uh, gras en um, gewassen uh, voortbrengen. Wegomer, enzovoort, 17. kieba wak de Nukwa naast Jabasha. Let op. Want door zes uit-einden van de Nukwa zelf, let op. Zee, eh, door die zes, let op. Door die zes uit-einden die de Nukwa ontving, zij is geworden van Jabasha, van de het droge, leef arets, tot het aspect van land. Akkerland 18, Shemotzia, Perodi, Vruchten, uh, Voortbrengt. Wale Yehuda Zees, en Wak de en door deze, en op deze eenheid van de Wak van de noekwa, over deze eenheid van de Wak van de noekwa is het gezegd, de tweede keer Kitov. Ja, want het is. Zie en zie, het is goed. Ja, het is. De tweede keer is het gezegd over die lagere eenheid. Eenheid van die. Wak van de Noekwa. 19. Na de punt. Winim Tsa. 20. Kitof. Harishon. Hoe de Elion. En het blijkt dus dat. De eerste keer Kiet over dat is goed dat het goed is, is de hoge eenheid. Punt. 20 na de punt. We kiet over 21. Bed, hoe lang hoe dat toch don? We zijn, zo het 22, twintig, Batrin Citrin de Trin ketarin 23, 23, ahava, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, en de tweede keer kiet over en het, uh, het was goed. Dat is voor de tweede Jehoed. Sorry, dat is voor de lagere Jehoed, lagere eenheid. 21 in het midden. We zijn zo maar, en dat is wat hij zegt, de zoger. Kiewaan de Jehoed Ahad betrin Sitrin, omdat zij is hij heeft zich aangehecht, een, tot eenheid is gekomen, aan twee kanten, 22, de heino dat wil zeggen, trinketarin, daarin, haval het op, aan twee, kronen, van, de liefde, 23, aidee goede door, de hoge, Eenheid en de lache eenheid. Dat zijn ook die twee kronen van haar 1.24. Mikaan, we halen uit de Shah, aret, desha. 25. Itakenet, leme, Abuit, Pirin, we even, dakke, je hoed 26 a I-Shlim, shlim litrin Zeyfenen-Twintach, Citrin. U-Nem-Shachim, Ha-U-Rode, Ab-U-I-M-A-Lain, achten twintach Pirin, Ve-Ivin, La-Ach-Lusa, Shaem, 60 ribo, neshamot Israel, karaui lihiot. 24. Mikan ve hal a, van hier en verder. In de Torah, ja, in de Torah staat het direct daarop. Ted Shaar, het laat het aarde, laat het land of de aarde, gras of en gewas, gewassen, uh, voortbrengen, 25, Ik ken het mijn arbeid, wat betekent dat? Dat zij is opgemaakt, om vruchten, voort, vro, vruchten te geven, vruchten uh, voort te brengen, daar kan je goed naar behoren, 26, kie je goed dat a, ah, want de lagere let op, de lagere eenheid volbracht de liefde van na aan twee kanten. 27. Winim Shahima Orode Abu Wa'imah En de lichten van de hoge Abu Himalayim worden aangetrokken naar de wak van de Noekwa. 28. En zij geeft. Die vruchten aan haar legers, oftewel aan haar bevolking 29, 60 maal 10.000, oftewel 600.000, de 600.000 zielen van Israël zijn, Karoui Ligot, naar behoren.